Ook de goedkoopste hotels en autohuur. WorldTicketCenter.nl Kans maken op 2500 euro in isolatie? Doe de check op LocalWarming.nl Dit is Radio 1. 2 uur. Het NOS Journaal. Gert Kluk. De adressen van Blijf van mijn lijfhuizen in Nederland worden steeds vaker bekendgemaakt. Uit een succesvolle proef in Alkmaar blijkt dat dit soort opvangplaatsen toch veilig kunnen zijn, ook als het adres bekend is. Dat meldt de blijfgroep die zich bezighoudt met huiselijk geweld. Het gaat om een gebouw dat open is en niet meer zich probeert te verstoppen in een buurt. Het gaat om het maken van gezinsplannen, waarbij we steeds kijken als de veiligheid dat toelaat... om partners of familieleden ook goed te betrekken bij het maken van zo'n plan omdat dat kans geeft in een aantal gevallen om thuis ook het geweld te laten stoppen. Niet alle blijvende lijfhuizen krijgen een open karakter. Volgens de blijfgroep zijn er huizen nodig die geheim blijven. Bijvoorbeeld als er ernstige geweld en bedreiging in het spel is. In de Egyptische hoofdstad Cairo wordt rond deze tijd weer een uitgaansverbod van kracht. Net als de afgelopen dagen trekken tienduizenden mensen zich niets aan van die maatregel. Ze hebben zich opnieuw verzameld op het centrale Tahrirplein, waar ze betogen voor het aftreden van president Mubarak... Het leger is op het plein aanwezig, maar grijpt net als de afgelopen dagen niet in. Mubarak presenteerde vandaag nieuwe ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken, maar daar lijken de demonstranten geen genoegen mee te nemen. Vijf medewerkers van de Arabische nieuwszender Al Jazeera zijn in Cairo opgepakt. Gisteren had het station al te horen gekregen dat het zijn activiteit in Egypte moest staken. Het scheepvaartverkeer in het Suezkanaal heeft tot nu toe weinig last van de volksopstand. Het voortgezet onderwijs gaat zelf uniforme regels opstellen... voor het doorstromen van leerlingen uit het VMBO naar 4 havo. Dat schrijft de VO-raad in een rapport aan minister Van Bijsterveld. In een onderzoek op 500 scholen is gekeken... welke toelatingseisen worden gehanteerd... en hoe er wordt gedacht over landelijke voorwaarden. Daaruit is gebleken dat er veel verschil is... tussen de extra voorwaarden die scholen nu hanteren. De VO-raad wil met een uniforme regeling... vooral duidelijkheid scheppen voor leerlingen en hun ouders... zodat die in een vroeg stadium weten waar ze aan toe zijn... Belangrijke criteria zullen zijn het gemiddelde eindcijfer, persoonlijke motivatie en werkhouding. In de toelatingscode komt in elk geval te staan dat scholen vmbo-leerlingen in 4 HAVO niet mogen verbieden om te blijven zitten, zoals nu af en toe gebeurt. In Japan zijn ruim duizend mensen geëvacueerd vanwege de uitbarsting van een vulkaan. De Shimodake spuwt al sinds woensdag as en rook. Een gebied van drie kilometer rond de vulkaan is ontruimd. Mensen worden opgevangen in scholen en gemeentehuizen. De ruim 1400 meter hoge vulkaan ligt in het zuidwesten van Japan. De laatste keer dat het tot een uitbarsting kwam is 52 jaar geleden. Het weer overwegend bewolkt. Het is 0 tot 2 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en in de loop van de middag en avond wat regen. In het oosten is er dan kans op ijzel.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 Thijs van den Brink en Elsbert Grutteke. Goedemiddag, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag, de dagelijkse talkshow van de EO op Radio 1. En ondanks dat in Egypte sociale media niet meer vrij gebruikt kunnen worden... verschijnen er op YouTube nog altijd filmpjes van protesterende Egyptenaren. Zoals van deze oude man die op de grond ligt en al schreeuwend zijn wanhoop uit. Dag je Petra Stine, u heeft als diplomaat gewerkt in onder meer Egypte. Heeft u enig idee wat deze man hoopt? Nou, er klinkt heel veel wanhoop in zijn stem. En het, als ik het goed kan horen, dan zegt hij... Um, ik, ik, ik ben trouw aan je, Egypte. Ik groet je, Egypte. En ik denk dat deze man... Uh, ik heb heel veel YouTubes gezien de afgelopen dagen. Jong, oud, moslimboeder, uh, liberaal. Echt alle kleuren en geuren. Egyptenaren spreken zich uit voor hun liefde van hun, voor hun land. Ja, en tegen hun president. Ja. Hij is Olympisch kampioen schaatsen, maar heeft een bloedhekel aan kou. En toch trotseert hij vrijdag de Oostenrijkse Vrieskou om de alternatieve Elfstedentocht eh, te schaatsen. Ik heb het over Jochem Uithagen. Hartelijk welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Hoe koud is het daar nu? Ja, volgens mij is het op de redelijk gunstig. Net zo in de ochtend rond het of onder het vriespunt, min 5, en dan door de dag zo rond het vriespunt. En, en trek je dat? Dat trek ik wel. Oh. Ja, ja, maar wanneer ik krijg je het koud dan? Nou, ik ben heel bang. Dat, ik geloof dat het afgelopen jaar min 15 is geweest. Dat is toch wel echt heel koud hoor? De hele dag door. Brr. Sarah Bahrami, een Nederlands-Iraanse vrouw, werd zaterdagochtend opgehangen in Iran. Tot grote verbazing van minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... die onmiddellijk de relaties met Iran bevroren. We gaan het daarover hebben straks met Peter van Ham van Instituut Klingendaal. Peter, als deze vrouw niet Nederlands, maar Amerikaans-Iraans was... was dit dan ook gebeurd, denk je? Ja, dat is natuurlijk speculeren, maar ik denk het eigenlijk wel. Het argument van de Iraniërs is eigenlijk... het is onze staatsburger... En wij kunnen doen uh, en laten wat we willen. En uh, of nou Nederland of de Verenigde Staten daar druk op uitoefenen. Ik denk niet dat het dat veel uitmaakt. Dichter bij de dag is vandaag Jeert ja. Aan het eind van de uur horen we zijn gedicht. En als u een vraag heeft aan een van de gasten of u wilt reageren, ga dan naar de website dit is de dag.nu of mail naar dit isdag.io.nl en mee discussiëren Kan ook via Twitter. Gebruik dan in uw tweet de hashtag DIDD. Petra Stine, oud-diplomaat, mensenrechten-diplomaat... en auteur van het boek Dromen van een Arabische Lente. De onrust in Egypte is vandaag de zevende dag ingegaan. Op welke manier volgt u het nieuws? Nou, eh, tot uh, groot vermaak van mijn vrienden zit ik... Eh, en op mijn iPhone, en op mijn uh, computer, en sms, radio. Eigenlijk uh, ja, heb ik een totale informatie overload. En waarom uh, vermaken uw vrienden zich daarover? Nou omdat het grappig is om te zien hoe ik gewoon echt eigenlijk met de helft van mijn, uh, met mijn hart, met mijn hoofd in Egypte ben. Ik heb daar zes jaar gewoond. Uh, als ik mijn ogen dicht doe, dan, dan voel ik gewoon uh, de spanning, de, de sensatie, maar ook de onrust van mijn vrienden. Ik, ben ook veel, ik heb toevallig vanochtend iemand kunnen bereiken. Dat was de afgelopen dagen heel moeilijk. Dus ik volg het nieuws eigenlijk uh, nou, bijna 24 uur per dag. Ja. Peter, hoe zit het met jou? Ja, ik zit op de bank naar Al Jazeera en CNN te kijken en uh, Zonder te Twitter goed te volgen. Yeah, yeah. Uh, ja, het is natuurlijk precies zo. Ik heb daar geen Egyptische persoonlijke ervaringen. Maar het is natuurlijk uh, ja, een revolutie die 24 uur per dag uh, in de huiskamer wordt gebracht. En we hebben het een klein beetje eerder meegemaakt. Niet zo direct natuurlijk. In 1989 in uh, Centraal Europa en in China. Maar dat ging ja, sneller, hè? Dat gingen ze in de straat op en ja, de De media zijn natuurlijk veel directer. We hebben natuurlijk nog wel nieuwe soorten media die we kunnen volgen. En daardoor krijgen we veel directer en veel meer Keuze uh, kunnen we maken. En ja, ja ik vind het toch wel uh, ja, bijzonder fascinerend, ook als nou ja, relatieve buitenstaander om het mee te maken. Ja, en je Jochen... ziet ook uh, een nieuwe generatie Egyptenaar. Ze noemen het de generatie Facebook. En ik denk uh, nou, dat de komende jaren er veel proefschriften geschreven worden en achtergrondartikelen over de rol van social media en ja. Al Jazeera in deze opstand. Die zijn er nu al hoor ja, dat proefschrift misschien wel, maar ja, proefschrift misschien nog niet, maar er wordt ontzettend veel geschreven over de rol van sociale nee. media. En dan heb je de ene kant, heb je dan de utopisten die denken als je maar genoeg sociale media in autocratische regimes uh, stopt, ja, dan krijg je dus een soort opwelling van democratie van onderop. Het klinkt dan... alsof je er niet in gelooft. Nou, ik geloof er gedeeltelijk in. Kijk, het is natuurlijk ontzettend handig als je Twitter hebt uh, om jezelf te organiseren. Maar ja, de refijnt hurt mit natuurlijk. Hè. Dat zagen we in uh, Wit-Rusland on ja. onlangs nog in december. Want we die is mislukt, in... hè? Ja, die is mislukt. Uh, maar ook in Iran is ook mislukt. En in Tunesië. Ja, stel dat die revolutie nou was mislukt. Dan had je natuurlijk nu niet al die fijne oppositieleden in de regering en op het nieuws. Maar dan had je de, in in in in ja, de inlichtingendiensten die op basis van die digitale... Ja, iedereen uh, kunnen opsporen. Ja, digitale middelen. Mensen kunnen opsporen. Ja. En dat, is, dat hebben we gezien in Wit-Rusland. Dus het is nog even afwachten natuurlijk hoe we dat gaan, uh, gaan zien in Egypte. Of ja. dat goed of slecht is geweest. nog hem volg jij het? Egypte? Ik volg het gewoon zoals ja, in de krant en internet. Ja. En uh, wat, hoe beleef je het? Nou, ik vind het gewoon Want Mijn gevoel bleef heel sterk. Als dus je denkt van ja, als iedereen er gewoon helemaal niet mee eens is met wat daar gebeurt... Van dan ben ik, dat zo'n opstand komt, vind ik dan op zich positief om te zien. En ik hoop dat dan ook het effect uit daadwerkelijk daadwerkelijk sorteert wat ze graag willen bereiken. Dat is natuurlijk wel eng. Het feit dat het leger nu voor een deel zegt van we gaan, we houden ons koest, ja. dat geeft mij een beetje hoop. Ja. Nou, We gaan even naar Egypte, naar Cairo, naar Jos Strenghold, Die woont er al twintig jaar, werkt er als Anglicaans priester. Goedemiddag Jos. Ja, goedemiddag. goedemiddag. Hoe is het vandaag in Cairo? Nou, ik zie dat in uh, het centrale deel van Cairo bij het Tagrierplein al vroeg de, de meutes mensen weer beginnen aan te zwellen. Dus dat zal vanavond daar weer een grote demonstratie zijn. Dus de, de, het uitgaansverbod is wat vervroegd. We mogen vanaf uh, ongeveer nu het, uh, niet meer op straat komen. Sinds 10 minuten mogen we niet meer op straat. Maar daar trekt zich ook niemand wat van aan hier. Nee. Uh, het is, uh, ik was vanochtend in mijn eigen wijk uh, en daar heerst een soort uh, vreemde rust. Er, niet zoveel mensen op straat en veel mensen proberen nog wat te hamsteren. Uh, want er, er was wel wat eten aangevoerd en ik heb nog mijn benzinetank gevuld... om maar zeker te zijn dat ik in ieder geval voldoende heb als nodig mocht zijn. Uh -huh. uh, en, en de tanks die beheersen het straatbeeld. Ja, en, en jij, jij twitterde de afgelopen dagen regelmatig en schreef op je webblog... over hoe jij het allemaal ondergaat daar. Je schreef ook over buurtwachten die de boel een beetje veilig houden in de buurt. Zijn die ja. nog steeds actief? Ja, dat is heel geruststellend. Elke avond uh, zo, zo rond dit tijdstip en uh, zeker het tegen het donker worden, dan komen er op elke straat ook tientallen mannen en jongens met stokken en zwaarden en andere gevaarlijke dingen om te zorgen dat het hun gedeelte van de straat veilig blijft in de nacht. En jij doet niet mee? Nou, ik heb me wat laten zien, maar toen zeiden ze, ach meneer, u bent oud, gaat u naar huis. <laughs> ze konden je niet gebruiken. Nee. Nou, nou, konden we ook lezen gisteren dat jou werd aangeraden, dat je werd gebeld door de Nederlandse ambassade... met het verzoek om toch het land maar te gaan verlaten. Ga je dat ook doen? Nou, het verzoek was om te overwegen of het misschien nodig zou zijn. Zo vaag was het wel. Uh, nee, ik was, ik was niet van plan, nee. Nee, want het kan, het, het kan toch ook onveilig worden, ook voor jou? Ja, dat zou kunnen. Tot nu toe zien we niet, uh, geen aanleiding om, uh, om dat te denken... En bovendien heb ik dan toch een beetje het gevoel dat ik, uh, gezien de aard van mijn werk, dicht bij mijn kudde moet blijven. Ja, een slechte je... herder die rent weg. Ja, met de priester, dus je moet ook ja. voor je schapen ja. blijven zorgen. Ja. Het uh, uh, is de zevende dag al van de opstand. Uh, hoe lang gaat het nog duren? Weet jij ook niet, ja. maar toch? Nee, dat is een hele goede vraag. Je moet het wel <laughs> vragen. Het, uh, ik denk niet dat dit uh, over is uh, deze week. Uh, het probleem is, het lijkt mij dat er een soort standoff is tussen uh, enerzijds de overheid die het niet harder wil ingrijpen. Uh, en aan de andere kant demonstranten die niet van plan zijn huis te gaan. Nee, dus, en dat gaat nog wel even, die houden elkaar nog wel even in de greep, denk jij? Ja, dat denk ik, ja. ja vanmorgen wordt er een grote demonstratie uh, opgeroepen. Ga je zelf meelopen? Nee hoor, ik ben, zoals, ik, zoals de mensen hier zeggen, je bent te oud. <laughs> ja, lijkt me ook wel de veiligste, uh, veiligste houding, Jos. Dankjewel dat je ons even te woord wilde staan. Bedankt. Jos Strenghold vanuit Cairo. Ja, Petra Stine, u heeft dus uh, zes jaar lang in Egypte gewoond. Vertelde u net al, wanneer bent u de weg gegaan? Uh, ik ben daar uh, in de... 1999 als diplomaat weggegaan, maar daarna uh, bijna elk jaar weer teruggegaan. En, uh, ik heb na mijn periode in Egypte en Syrië gezeten. Dat is in de buurt? En dat is in de buurt, ja. Oh ja. Hoe erg is het regime van Mubarak? Nou ja, ze hebben de afgelopen 30 jaar... Eigenlijk is Mubarak onderdeel van al 60 jaar hetzelfde soort regime. Een groep militairen die in 1952 de macht hebben gegrepen en vanuit uh, ja, een militaire gedachtegoed uh, dat land hebben bestuurd... en uh, zich omringd hebben met, zoals ze dat noemen, uh, dikke katten... die zich uh, ten koste van de bevolking hebben verrijkt. En je ziet dus ook een enorme discrepantie, een enorm verschil tussen arm en rijk. Ja, ze zijn gewoon gehaat. En ik vind het echt heel erg bijzonder om te zien hoe open Egyptenaren nu wereldwijd hun stem tegen het regime laten horen. Ja, maar ons beeld was altijd... die Mubarak is geen uh, liefertje, maar het is ook geen vreselijke tiran. Is dat een onrechte? Nou, ik denk dat dat komt omdat in de Arabische wereld... ik had toevallig vanochtend een, een vriend van mij... een zakenman uit Egypte aan de lijn... en hij is echt wel onderdeel van, van zeg maar de gevestigde orde. En hij begon ook aan mij uit te leggen dat Mubarak was oké... Okay, maar alle mensen om hem heen niet... Mm. En uh, dat is ook een, een beeld dat hij zorgvuldig heeft uh, gekoesterd. En dat, dat merkte ik altijd bij Egyptenaren. Dat ze hem dan begonnen te verdedigen. Kijk, wij in het Westen, Amerika, Europa... we hebben gewoon onze kaarten op die man gezet... Ja. omdat we voor stabiliteit in het Midden-Oosten waren... En nou, dat, dat heeft hij steeds gezegd, dat kan ik leveren. En als jullie mij niet uh, steunen, dan komen mannen met baarden hier in het paleis. Nou, daar waren we bang voor. Nou, waren er nog niet zo lang geleden verkiezingen in Egypte. Toen waar, dat was ook wel duidelijk van dat hij gemanipuleerd werd. Toen kwam de bevolking niet in opstand. Nu opeens wel, lijkt het opeens. Waar, hoe kan dat nou? Nou, de verkiezingen waren in november. Dus soms uh, hebben mensen ook in Egypte een incubatietijd nodig... om even te beseffen wat er is gebeurd. Maar ik denk wel dat dat een breekpunt is geweest voor Mubarak. En dat was zo evident dat Daar bedrogen, gelogen werd, helemaal campagnes. Bedoel, wat heeft ze waarom moet zo'n man met 99,9% ja. zijn partij aan de macht houden? Kan ook best iets minder, bedoelt u? Ja, dat was misschien slim geweest. Ja. U heeft op de ambassade gezeten, bezig gehouden met mensenrechten. Wat zijn de grootste problemen als het gaat om mensenrechten? Nou, ik denk eigenlijk dat uh, de vrijheid van meningsuiting en uh, toegang tot informatie een heel belangrijk probleem is geweest. We wisten gewoon heel vaak niet wat er gebeurde en de regering, het regime, zorgde er ook voor dat er. Mensen die probeerden te vertellen wat er in gevangenissen gebeurde. wat de geheime dienst uithaalde, dat dat niet naar boven mocht komen. Um, en dus voor mij uh, is deze revolutie ook een teken van het belang van vrijheid van meningsuiting. maar ook van transparantie van informatie. Verder is het natuurlijk. Het is een heel arm land. Um, je ziet nu ook dat mensen. Ik zag een uh, quote van een hoofdredacteur van de, de grootste oppositiekrant, El Masri El -Yom, En die zei: Goh, ja, deze jongeren die hebben geen baan. Die hebben geen geld, die hebben geen vrouw, die hebben geen kinderen. Die hebben niets meer wat ze te verliezen hebben. Ja. En ik denk dat dat, sociaal-economische rechten, zoals dat dan heet... bijna net zo belangrijk was als die burger- en politieke rechten... die er ook niet waren. Mensen voelden zich niet vrij. Hadden het gevoel dat ze hun talent niet konden gebruiken. Hm. en ja, Gewoon algehele onderdrukking. Peter? Nou ja, dat is denk ik wel een heel goed punt. Want als je die cijfers bekijkt, die zijn echt uh, ja, toch wel uh, afschrikwekkend. Uh, de, de, de helft van de bevolking is onder de 25... 25% is werkeloos. De helft van de bevolking leeft op 2 dollar per dag. Dan zal de koopkracht al wat hoger zijn, maar dat is nog steeds niet veel. Um, en dat is natuurlijk toch gewoon een klein beetje het probleem. Want ze zijn daar in, in de regio eigenlijk nauwelijks een uitzondering. De meeste ja, moslimlanden in die regio zijn zo arm. En die hebben zo weinig toekomst. De hele systemen daar die werken economisch blijkbaar niet door nepotisme, corruptie en wat is meer. Zijn. En wat je dus nu ziet is dat er is een enorme druk is. Op Mubarak en de hele regering om, om af te treden om, voor vernieuwing, voor democratie. Maar hand in hand daarmee gaat natuurlijk de verwachting dat het dan economisch en sociaal ook zal verbeteren. Dat is eigenlijk belangrijk dan die vrijheid van meningsuiting. Nou ja, wat, wat, wat het probleem is zelf. natuurlijk. Kijk, in zekere zin kun je je best wel voorstellen dat je met het openen van de media transparantie en een zekere mate van mensenrechten kunt bewerkstelligen. Maar die economische sociale ontwikkeling, die duurt toch ontzettend lang. Het is ontzettend moeilijk om, zeker in die regio, dat op gang ja. te brengen. Maar die verwachting, die is natuurlijk ontzettend hoog. En, en banen, ja, die, die worden helemaal niet zo snel gecreëerd. Dus je kunt zelfs voorstellen dat als er hè, een optimistisch scenario... in hè, een aantal maanden een zekere mate van democratie ingevoerd wordt in Egypte... wat best wel moeilijk is voor te stellen, mm -hmm. hoe kun je dan de... Ontzettend optimistische verwachting dat dat gepaard gaat met. Dat ga je nooit meemaken, zegt u. Euh, nou ja, goed. Niet op korte termijn. Niet op korte termijn. En, nee. en, en dan krijg je weer de hele bekende spagaat. Hè, die schaar die dan opent tussen verwachtingen en concrete realiteit. En dan zullen ook de nieuwe democraten zullen dan. Uh, uh, uh, nee op het orkest moeten bieden. en ja. Wie, wie, wie staan er dan achter? Hè? Dan, dan, dan kun je afvragen. Dan zijn het altijd de mensen met de meest simpele oplossingen. En dat zijn de radicalen. En dat zijn bijvoorbeeld de moslimbroeders. En dat is het scenario waar we allemaal tegenaan ja. kijken. Daar we komen een we zometeen nog wel even op terug. Uh, um... Um, is dit die Arabische lente waar u van droomde, <lacht> Mevrouw Stine? Nou, ik. Uh, het winter, hè? <lacht> het het de schijnt overdag aan. 18 graden, 19 graden te zijn. Dus het zou maar zomaar al een uh, fris lentebriesje kunnen zijn. Maar ik begrijp dat ze s'avonds toch uh, warme truien aan moeten. En maar dat misschien was niet helemaal is die, wat ik bedoelde. Nou, misschien werkt die beeldspraak ook. Ik bedoel, uh, de, de lente. De, gisteren kreeg ik een sms van iemand van. Uh, nou, je kunt bloemen afknippen, maar elk jaar komt weer opnieuw de lente. Hmm. En ik denk dat iets. Wat ik nu zie, een netwerk van jongeren die samen uh, proberen verandering van binnenuit te creëren... dat was al jarenlang voelbaar. Wij hebben het niet willen zien, omdat ons dat niet goed uitkwam. Maar het was al jarenlang voelbaar. En wie zijn wij dan, de diplomaten daarop te allemaal staan? Nou, uh, de mensen in het Westen die uh, andere belangen ja, voor, ja. uh, voor lieten gaan. U zegt dat het zat eraan te komen en nu komt het eruit. Nou, ik hoop inderdaad, ik ben het wel met de andere spreker eens... dat er zeker wel wat uh, zorgpunten zijn. Maar uh, dit, dit is voor het eerst... ik kom echt al uh, meer dan twintig uh, jaar in Egypte... Dit is voor het eerst dat ik zo duidelijk een jonge generatie... samen met de oudere generatie ja. zie opstaan en zeggen... wij willen vrijheid, wij willen iets anders. Maar een paar jaar geleden zei u nog... ik heb vanmorgen een oud interview met u teruggelezen... democratie is nu in de Arabische wereld een taboewoord geworden. Dat zei u in de van Irak. Het staat synoniem voor binnenrijdende tanks. Ja. Daarom is het op dit moment veel verstandiger bij Arabische regimes aan te dringen op transparantie, vrije pers... en eerlijke rechtspraak, dan op vrije verkiezingen. Ja, daar ben ik nog steeds mee eens. Ja, ik je kan vanochtend... beter een beetje tegen Mubarak aanduwen... en hem de goede kant op sturen, dan dat je hem wegstuurt? Nee, ik heb vanochtend de Britse premier horen zeggen... dat uh, we nu niet in de val moeten trappen... om meteen voor vrije verkiezingen te vragen. Ja. Dat een democratisch proces... Ik vind het altijd opvallend. Ik noem dat uh, een soort van uh, dat, uh, stembusfetischisme. Als we dan aan het westen stembussen zien... dan denken we, oh, nu zijn er democratie uh, aan de gang. Dat is natuurlijk niet de hand. Door de, het gebrek aan vrijheid, het gebrek aan kennis, de enorme armoede. Het zou een illusie zijn om te verwachten... dat we een soort van uh, Tweede kamerachtige op constellatie in Egypte ja. kunnen creëren. U zei net van ik, ik vond dat ook wel eens lastig uh, om te zien dat wel die, uh, die roep om de democratie bij jongeren er was, maar dat de belangen van de Westerse landen misschien niet altijd hetzelfde waren als die van die jongeren. Zat u dan ook in een spagaat op zo'n ambassade? Nou, het gekke is in de jaren negentig, en dat is natuurlijk bizar, dat onder Bush uh, 2. Een democratiseringsagenda was die eigenlijk best wel leek te gaan werken. En toen kwam 2001. We moeten de zaken natuurlijk wel in perspectief zijn en hm. zien. En toen had. 11 september. Ja, 11 september. En toen had Mubarak een fantastische kaart om te spelen. Te zeggen van: ho ho, uh, niet te veel verandering hier. Want voordat je het weet, is hier. Uh... Ja, maar je kunt je dus afvragen je of dat dan? een kaart echt is. Ja, strategisch gezien is dat wel zo. Maar er zijn natuurlijk een aantal realiteiten die we toch wel in het oog moeten houden. In eerste instantie natuurlijk uh, de relatie met Israël. Ja. Um, ja, wat gebeurt daarmee? De relatie met Gaza bijvoorbeeld, die wordt, dat vergeten we soms, ook poldicht gehaald door Egypte. Nou, dat is natuurlijk ook met, met reden, omdat die Egyptenaren, die vertrouwen Gaza, althans Mubarak vertrouwde Gaza helemaal niet, vertrouwde Hamas niet. En dat waren dezelfde radicalen die die thuis had. Nou, als die grens open gaat, dan kun je voorstellen dat Gaza wordt bewapend, dat zal, Egypte niet, of dat zal Israël niet accepteren, de escalatie. Wat gebeurt er met het Suezkanaal? Uh, wat gebeurde met de uh, militaire steunpunten van, van Amerikanen in Egypte? En volgens mij uh, bewijst hij precies wat ik net zei. Dat andere <laughs> belangen voorgingen. Ja. Nou ja, maar het punt is, uh, we, we doen net of die andere belangen ja, eigenlijk uh, onoorbaar zijn. En als je die vergelijkt met mensenrechten... dat die eigenlijk geen rol mogen spelen. Ik vind het een ontzettend moeilijke situatie in het Westen nu is. En dat zie je ook in de terughoudendheid. Met name als je kijkt naar de Duitse pers. Westenwelder bijvoorbeeld, minister van, van buitenlandse zaken hoe terughoudend die is. Maar ook is uh, Amerika, die zegt ook niet, hij moet weg. Nee, maar dat moet je natuurlijk ook wel in oogschouw nemen. Wij hebben ook belangen, strategische belangen, die ontzettend zwaarwegend zijn. Uh, gaan onze belangen voor of die van het Egyptische volk? Dat is ja, de vraag. Uiteindelijk moet het Egyptische volk ja. het zelf beslissen. Wij hebben natuurlijk erg weinig in te brengen op dit moment. Wat kunnen wij nu doen om te, dat te sturen op dit moment? Ik zie dat niet uh, gebeuren. Op de, echt niet. Nou, Volgens mij kunnen we wel Gaat iets die... doen, namelijk iets nalaten. En de neiging om er meteen tegenaan te bemoeien... en ja. onze belangen ja. voorop te stellen. Moeten we misschien, uh, in, in Egypte heb je overal op de ramen een mooie uitdrukking. Es sabr gamil", Geduld is een schone zaak dat heb je ook wel nodig in Egypte. <laughs> 30 maar, jaar, maar in deze hebben wij misschien even strategisch ja, geduld nodig. we ja, ja. ze kunnen ons toch ook ons niet voorstellen dat mevrouw Clinton niks zou zeggen. bijvoorbeeld, Of dat David Cameron zijn mond houdt. Dat is toch ook niet een, een scenario wat uh, voor de hand ligt. Nou, ik heb daar wat uh, mensenrechtenvrienden over gebeld. En gewoon gezegd, uh, vertel mij maar wat wij moeten doen. En uh, dan krijg ik twee antwoorden. Eén, bemoei je er niet mee. En als je al iets wil zeggen, steun dan... Uh, het veranderingsproces, een vreedzaam veranderingsproces... maar steun niet het huidige regime, want dat zullen we onthouden... en dat zal jullie geloofwaardigheid voor de toekomst uh, ondermijnen. Okay, nou. Dat is wat ik van mensen uit de regio hoor. Ja. Laten we het dus over wat toekomstscenario's hebben, mevrouw Stine. Uh, ja. uh, dat is koffiedik kijken. Ja, dat is inderdaad <lacht> koffiedik kijken, want dat weten we natuurlijk niet... hoe het zich ontrolt, maar stel dat uh, Mubarak de macht afweigert te staan... en, uh, en uh, de macht overdraagt aan mensen die hem loyaal zijn. Maar wat gebeurt er dan? Nou, wat, wat een mogelijkheid zou kunnen zijn... is dat er een, een, een overgangsperiode wordt afgesproken... waarbij Mubarak inderdaad langzaam maar zeker de macht overdraagt... en misschien wel technocraten. Een periode van zes maanden... waarin uh, gekomen wordt aan de eisen van de demonstranten. Het afschaffen van de noodwet, uh, meer vrijheden... Uh, eerlijke verkiezingen, maar dan wel goed opgebouwd. Dat zou kunnen... Ik vraag me alleen af als daar morgen een miljoen mensen gaan demonstreren. of dat goed genoeg is voor hmm. die mensen. Of die accepteren dat Mubarak toch nog een half jaar. dan in ieder geval blijft zitten. Want ja, en wat we niet moeten vergeten. Um, uh, Farao's hebben in Egypte. het eeuwige leven. meestal na hun dood. En uh, Mubarak is 82. en in niet zo'n sterke gezondheid. Hij kampt al jaren met uh, kanker. en als een journalist daarover schrijft. dan wordt hij meteen in de gevangenis gegooid. Maar die man is 82. Hmm. Um, het is. Ik weet niet welke goddelijke interventie straks zal plaatsvinden. Daar mag je niet voor hopen. Ik gun hem nog veel jaren. Dat gun ik elk mens. Maar het is, het is natuurlijk... Hij zou... hij heeft zijn, ik denk wat wel nu echt veranderd is. Ik denk dat een paar maanden geleden... hij en de mensen om hem heen dachten... we kunnen de zoon van Mubarak klaarstomen. Kamal Mubarak. Dat is nu echt nou. niet meer, dat is, geen, dat is nee. geen scenario meer. U zei farao, is dat een grap of, wordt, of ziet hij zichzelf ook echt zo? Zo noemt, dat wordt nu ook gezegd. Faraon, de farao. Um, ja, um, al 7000 jaar dezelfde dynastie een beetje. Ja, en daar is Mubarak dan misschien de laatste van. Uh, stel dat Mubarak de macht overdraagt aan El Baradij. en dat er een overgangsregering komt... en die dan vervolgens weer vrije verkiezingen gaat organiseren. Is dat een mogelijkheid? Nou, ik... Ik zie, ik zie daar heel erg veel hoop in, ook bij ons. Dan ja. hebben we tenminste een aanspreekpunt. Vinden we zo'n aardige en betrouwbare man? Die ja, hij heeft de Nobelprijs gewonnen. En, nou, binnen Egypte is die echt... Uh, mensen vinden hem oké, okay, vinden hem een vaag figuur. Maar als je echt naar de Egyptische commentaren kijkt... dan is het voortdurend het verhaal... Hij heeft jarenlang in het buitenland gezeten. Waar was hij toen we hem nodig hadden? Hij weet niet wat voor, hoe we hier hebben moeten leiden. Ik vind het echt te vroeg om al uh, poppetjes te gaan noemen. Van die of die zal het gaan, gaan ja. doen. Dus is wel de enige naam die wij kennen. Hè? Dat is natuurlijk ook het punt. Verder hebben ja. wij geen beelden van, van, van oppositieleiders voor, uh, voor ogen. Nou, wat, wat mijn mensenrechtenvrienden zeggen. En zelfs uh, mijn vriend uit de, uh, zeg maar, de gevestigde orde. Dat het eigenlijk een, een, een leiderloze... Revolutie is. Het is meer een netwerkrevolutie... waar je op allerlei verschillende punten mensen ziet die gaan samenwerken. En daar zie ik hoop dat uh, mensen die nu wel dicht bij het regime zitten... maar gewoon wel verandering willen... samen met het bedrijfsleven, met de jongeren, met liberalen misschien ook wel met een paar mensen uit de moslimbroederschap een overgangstraject kunnen inzetten. Ik vind het wel... Ja, het, klinkt, het klinkt fantastisch hoor. En ik hoop van harte dat u heel erg gelijk zult krijgen. Ik vind het vind fijn dat mensen dat hopen. Ja. <laughs> nou ja, het is natuurlijk ook een er heel... Er iets euh... achteraan als die dit soort dingen zegt. Ja, daarom moet ik voelen nou, ja, komen ja, aankomen. Ik ben, ik ben, ik, ik ben natuurlijk wat, wat, wat terughoudender, zoals u begrijpt. Um, als je de hele regio bekijkt... dan is er eigenlijk geen enkele democratie te vinden... En wanneer je de hele wereld bekijkt... dan is er geen enkel land met een meerderheid van, uh, van, van godsdienst uh, die de islam is... Die, die een democratie op poten kan, kan zetten. Indonesië? Indonesië. Nou, maar dan hoor ervan... ik u zeggen dat uh, islam en democratie in haar hand niet met elkaar te verenigen nou, zijn? Nou, dat ik zo zeggen. Uh, het is in ieder geval wel een hele moeilijke combinatie. Waarom? Nou, omdat ik denk dat als je... Nou, kijk, laten we gewoon eerlijk zijn. Als je gewoon even gewoon de, de, de feiten op een rijtje zet... welke landen waar de meerderheid van de bevolking islamitisch is... hebben het voor elkaar gekregen in al die millennia... om iets in de buurt van een democratie te komen. Dat hebben we helemaal niet gezien. Nou, dan kun je natuurlijk de vraag stellen, bijvoorbeeld de Turkije... van ja, als dat zo het geval is... wat, wat is dan bijvoorbeeld de rol van het leger? Wat is dan de rol tussen de staat en, en de bevolking? Uh, hoe moet zo'n democratie vormgegeven worden? Want... Ja, wij doen net of dat het in de genen zit van mensen. Maar ja, kijk naar China, kijk naar Rusland. Dat is niet zo. Dat moet heel langzaam groeien. Dat moet ook in de politieke cultuur zitten van, van een land. Dus ik ben daar wat terughoudender. Want ja, we kennen ook het, het voorbeeld van Algerije. Hè? Dat was een aantal jaren geleden, waar er ook vrije verkiezingen waren. En die werden toen gewonnen, meer of meer, door de radicale moslims. Ja. Is dat ook een optie, mevrouw Stine, dat dat in Egypte zou kunnen gebeuren? Stel dat er dan die stembussen komen, die wij nou. allemaal zo graag zien, dat, dat de moslimbroeders daar dan winnen? Nou, wat ik heel opvallend vind, is deze revolutie is op geen enkele manier ideologisch getint. En je ziet vrouwen met hoofddoeken, zonder hoofddoeken... dezelfde vraag stellen. Waar is onze vrijheid? Hoe kunnen wij een humaan leven leiden? En uh, meneer Van Ham had het net over uh, allerlei uh, problemen daar... En de uh, Arab Human Development Report, een organisatie van de Verenigde Natie, heeft al bijna tien jaar geleden drie rapporten uitgebracht over het gebrek aan kennis, het gebrek aan vrijheid en het gebrek aan participatie van vrouwen in de Arabische wereld als de drie grote problemen. Ja, maar het probleem is wa waarom is dat gebrek er en waarom is dat ja. zo wijd verbreid? Uh, u, ik natuurlijk... hoor u zeggen het ligt aan de islam, ik zeg ik het ligt het aan dictatoriale nou systemen. Nou, dat zullen we zien. Misschien is dat een hele leuke lakmoesproef die we gaan bekijken. Het is natuurlijk zo dat we kunnen zeggen... van, kijk, ja, die Egyptenaren die zijn nu vrij. En die hebben nu de kans om een soort democratie... die, die, die past bij hun cultuur uh, te, te gaan vormen. Nou, daar wens ik het beste mee. Maar wanneer je kijkt naar de geschiedenis en ook de hele regio... dan zie je eigenlijk geen enkel land waar de meerderheid van de bevolking ja, islamitisch is... Dat die ik... een democratie op poot heeft. Als okay. dat verstaan ben ik zeer sceptisch. Ja. Mevrouw Stine, u bent wat, wat positiever uh, dan, uh, dan Peter van Ham, begrijp ik. Laten we eens even nog naar de regio kijken. Want uh, we hebben het nu over Egypte. Egypte kwam na Tunesië. Dan hebben we natuurlijk nog allerlei andere landen... waar ook wel wat gemort was. Sudan, Sudan Jemen, Jordanië. Mevrouw Stine, wat verwacht u als Egypte nu zo uh, in het nieuws blijft... en de veranderingen daar doorgang vinden? Welk, welk land is daarna aan de beurt? Nou, ik denk dat er een heleboel leiders die allemaal op Mubarak lijden oude mannen die een beetje het contact kwijt zijn echt uh, slaaploze nachten hebben mm. uh, waarschijnlijk al uh, aan het pakken zijn um, ja die domino theorie ik hoop op een op, op een manier dat er dat er uh, op een vreedzame manier verandering kan brengen en u mm. hoort aan aarzeling in mijn stem yeah. Want u verwacht het niet. Ja, nou, verandering. Je hebt, ook niet. Een, je hebt ook een elite van verandering nodig. Je hebt ook een soort van airbag stootkussen nodig voor die verandering. Want dat wordt natuurlijk heel heftig. Door Syrië, een land dat ik ook heel goed ken. Daar weet ik, daar zitten ze aan de, de straten zijn leeg. Iedereen zit voor Al Jazeera te kijken. Ik ben het sms'en en het mailen met vrienden van mij daar. En die, die hopen ook zo op verandering. En tegelijkertijd... Ja, als je een vogeltje heel lang opsluit in een kooi en je zegt, zet de kooi dan open en zegt vlieg, durft dat vogeltje dan nog te vliegen. Mm. En dat voel ik dat er nu in de Arabische wereld ook aan de hand is, dat mensen bijna niet meer weten wat dat betekent om vrij te zijn. Nee. Peter van Ham, wat verwacht jij? Ha, wat ik hoop, kan ik wel zeggen. Ik nou, hoop, wat je hoopt. Ik, ik hoop dat het inderdaad een, een revolutie is die, nog, uh, die uiteindelijk wel een leider krijgt. Uh, want je moet een aanspreekpunt hebben. Je moet mensen hebben die verantwoordelijkheid kunnen nemen. En Egypte is natuurlijk een zeer gecultiveerd land. En iemand als El Baradij, je kunt zeggen, ja, hij is twintig jaar weg geweest, Hij heeft in Wenen gewoond. Eén voordeel heeft hij: hij wordt internationaal gerespecteerd. In de regio ook. Zelfs door Iran. Dat is ook wel belangrijk, maar we niet te onderschatten. En hij is iemand die het politieke spel kent. Dus ja, als je dus een, een mogelijke leider uh, ziet in El Baradij. dan kan ik me best voorstellen dat hij daar een beweging op poten gaat zetten, in ieder geval een uh, centrale figuur wordt in een coalitie... inderdaad met de moslimbroeders... met een wijd scala van mensen die, uh, die daar een rol kunnen spelen. En als dat dan het begin wordt van een Egyptische democratie... dan ben ik... Ik uh, nou, ja. denk dat we er heel blij mee ja, zijn. Ja, mevrouw Stine, dan komen jullie idealen toch weer even wat dichter bij elkaar, geloof ik. Ja, ik dat, ook is hoop, dat, ja, dat is mijn hoop. Dat is wel wat ik in mijn uh, boek heb geschreven... Dromen van een Arabische Lente. Volgens mij moeten we wel ook heel goed onderscheid blijven houden... Uh, maken tussen onze drang voor democratie... En kijken wat er met mensenrechten gebeurt. De Human Rights Watch uh, heeft net een rapport uitgebracht... waarin ze heel kritisch zijn naar de Europese Unie. Dat ze nu mensenrechten alleen nog maar in het kader van een officiële dialoog uh, willen voeren. En dat ze eigenlijk weinig steun meer geven... en weinig druk meer uitoefenen op het gebied van mensenrechten. En uh, ik denk dat er nu een hele grote groep... Jongeren in, in, in noem het maar civil society, maatschappelijk middenveld, groepen die op een gegeven moment onze steun weer heel goed kunnen gebruiken. Als de moslimbroederschap op een of andere manier een rol gaat spelen, dan moeten wij als de sodometer zorgen dat we contacten hebben, een strategie om ook hen aan mensenrechten ja. uh, te he, daar de voortdurend druk op blijven uitoefenen. Okay, dat lijkt me duidelijk. Ja, dat is huiswerk voor ons. Dank u wel. Ja. Na het nieuwsoverzicht van half drie praten we aan deze tafel met oud-schaatser Jochem Uitenhagen. Vier jaar geleden stopte hij met schaatsen, maar vrijdag staat hij weer op het ijs. Maar eerst. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. Drie. Je vecht nooit alleen. Twee. Ja, daar zijn heel veel mensen die vastbesloten zijn om niet weg te gaan totdat Mubarak is verdwenen. Ranking the News. Nu op nummer 1. Koningin Beatrix is vandaag 73 jaar geworden. Daarmee evenaart ze de leeftijd van koning Willem III. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking de Nieuws van vandaag. Nu is het nieuws van half 3 gelezen door Gert Luk. Radio 1. Het NOS-journaal. In de Egyptische hoofdstad Cairo geldt opnieuw een uitgaansverbod. De afgelopen dagen trokken tegenstanders van president Mubarak zich niets aan van zo'n verbod. En ook vandaag zullen waarschijnlijk duizenden mensen op straat blijven. In Cairo is het nu vrij rustig. Gewelddadige confrontaties tussen de politie en betogers zijn er niet. De adressen van Blijf lijfhuizen in Nederland worden steeds vaker bekendgemaakt. Uit een succesvolle proef in Alkmaar blijkt dat dit soort opvangplaatsen veilig kunnen zijn, ook als het adres bekend is. Dat meldt de blijfgroep die zich bezighoudt met huiselijk geweld. De onderzoekers vinden het beter om in sommige gevallen... de partner bij de hulpverlening te betrekken. En dat kan alleen als het adres van een blijven maar lijfhuis bekend is. Het voortgezet onderwijs gaat zelf uniforme regels opstellen... voor het doorstromen van leerlingen uit het VMBO naar 4 havo. Nu is er veel verschil tussen de extra voorwaarden die scholen hanteren... belangrijke criteria zullen zijn, het gemiddelde eindcijfer... en persoonlijke motivatie en werkhouding. Het zijn de hoofdpunten van dit moment. ANUB verkeersinformatie. Er staat file op de A50, Zwolle richting Apeldoorn, tussen heerde Zuid en Vassen, 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Radio 1, dit is de dag luistert naar Dit is de Dag met aan tafel voormalig diplomaten Petra Stine... oud-schaatser Jochem Uitenhagen en Klingendaal-onderzoeker Peter van Ham. Heeft u een vraag aan een van de gasten of wilt u reageren? Ga dan naar de website ditisdedag.nu en mee discussiëren kan ook via Twitter. Gebruik dan in uw tweet de hashtag DDD. Jochem Uitenhagen, voormalig Olympische kampioen. Vier jaar geleden ben je gestopt met uh, profschaatsen... maar vrijdag ga je er weer stevig tegenaan. Je gaat 200 kilometer schaatsen op de Wijzenzee in Oostenrijk. Zie ja? je? Ja. Zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, absoluut. Ja, ik vind het heel spannend vooral. Um, je was kampioen op de 10 kilometer. Ja, <laughs> 12 minuten 58. Dat is wel een andere lengte van inspanning. Ja. Uh, ja, dit is echt iets heel anders. En toen ik ja zei, uh, dacht ik van, nou, ah, goed, 200 kilometer. Ach, ik kan wel schaatsen. Ik heb alleen niet gerealiseerd dat als je bijvoorbeeld op wijze rijdt, maar ook op natuurreis, je hebt bijna geen bochten. Laat we nou net een van de... Nou ja, eigenlijk dat, dat, dat de betere dingen zijn als je goed op een lange baan kan rijden. Op een 400 meter want je goed bochten kan rijden. En ja. Dat voordeel kan je dus meteen overboord zetten. Maar je, je rijdt daar 200 kilometer rechtuit? Of ja, is al, al, het wel een rondje? Ik, ik reken op acht op rondjes van 25 kilometer. Dus acht rondjes, dat is op zich nog te doen. Ze zijn 25 kilometer lang. <laughs> ja. Maar er dus, er dus weinig bochten in. Dus het is gewoon recht toe, recht aan stoempen tegen de wind in of met wind mee. Maar ja. dat, is, uh, dat is wel even iets heel anders. Ja. Je hebt vast vreselijk getraind. Ik heb... Redelijk wat getraind. Ik heb afgelopen seizoen uh, meer geschaat in, de, uh, in alle jaren hiervoor sinds ik ben gestopt. Maar ja, hoeveel moet je hiervoor trainen? Moet je 120, 150, ja. 130? Hoeveel? Kilometer. Heb je dan? Ik heb drie keer 80 gereden. Achter elkaar of? Uh... Uh, ja, wel achter elkaar. Achter elkaar. Maar niet vol... op één dag. Niet op één dag. Nee, nee, nee. nee dat dan niet. 81. keer 80. En ik heb daarnaast uh, geprobeerd toch wel wat krachttraining te doen. Ja. En uh, in algemene conditie, wat hardlopen, wat fietsen, Om gewoon de basisconditie goed te houden. En ik hoop dat ik. Nou, met mijn basisconditie en even slim te eten en te drinken, in ieder geval gewoon die dag door kan komen. Kom je echt over de finish, denk je? Nou, ik heb me één ding voorgenomen. Ik weet waarvoor ik het doe. Um, er moet iets heel geks gebeuren, wil ik niet over de finish komen. En dan moet ik eigenlijk zeg maar, mezelf chronisch beschadigen of echt iets gaan doen waar ik tot de langte, lengte vandaag last heb. Want waar ben je het meest bang voor? Wat kan er misgaan? Nee, je kan vallen. De, het is een natuurreis. Dus er kunnen best wel scheuren zitten. Ik bedoel, je kan uh, kniebanden uh, verrekken, je kan iets breken. Uh, als het heel koud is, kan je bevriezingsverschijnselen hebben. Maar goed, daar, dat zijn allemaal dingen, daar probeer ik zoveel mogelijk wel. Maar ook heb ik me laten voorlichten om je daarop voor te bereiden. Maar ja goed, je hebt nooit alles in de hand. Dat wat je moet kunnen beïnvloeden, heb ik altijd geleerd als topsporter, moet je beïnvloeden. Je, kunt, je voeten kunnen kapot gaan van de blaren. Of ben je het Ja, dat dan, dan heb ik mezelf dat... niet goed voorbereid. Dan had ik andere schoenen moeten nemen. Maar goed, daar heb ik dat, Blaren daar heb ik zoiets van. Dan moet ik mijn tanden bijten. En ja, ja. Ik rij voor het goede doel van cystic fibrosis. Ja, je zei net, ik weet waar ik het voor doe. Ik weet waar voor, waarvoor ik het voor waar uh, doe. doe, je het doe voor? Je dat? Ik ben ambassadeur van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, taaislijmziekte En ik hou mezelf maar voor. Wat is één dagje afzien ten opzichte van het leven met Thijslijmziekte? Uh, wat een beperkte levensduur heeft. Uh, als je 40 wordt, mag je echt in je handen knijpen. En ja, wat is dan één dagje afzien? Dan als ik een blaren aan mijn voeten heb, nou, dan moet ik maar een paar Paracetamolletjes ja. innemen en uh, niet piepen. Wat heb jij met Thijslaamziekte? Waarom ben je daar ambassadeur van? van die het is tweeledig. Ik vind dat ik met mijn naam, en eigenlijk met mijn wel bekend, is, ik vind dat je daar maatschappelijk wat voor terug moet doen. En toen twee jaar geleden bij mijn nichtje Thijslaamziekte werd geconstateerd, uh, eigenlijk, na wat, eigenlijk al een paar jaar rommelen met gezondheid, van, dacht ik van ja, dit is iets wat mij aan mijn hart gaat, um, hier ga ik mee aan de slag. En zodoende ben, heb ik eigenlijk via een omrecht bij de Cystic Fibrosis Stichting in Nederland gezegd veel, ik wil graag daar wat voor doen. En ja. Zo ben ik ambassadeur geworden. Want jouw nichtje hoe oud is ze? Ze is nu zeven. En wat merk je aan haar nou, het leuke is, sinds het bekend is dat zij thuislijmziekte heeft, krijgt ze daarvoor medicatie en stuit het zich door de kamer heen, is ze gewoon helemaal blij en energiek. Het vervelende is, door die ziekte, er zit een, een foutje in het DNA, waardoor heel veel, uh, met name, het heet De uh, overal waar je slijm in je lichaam hebt, met name dus uh, longen, darmen, met ook in je baarmoeder, dat is taai. Moet je je voorstellen, als je dus een infectie krijgt in je longen, dat door dat taaie slijm, waar wij het gewoon uithoesten kan het er daar niet uit. Daardoor krijg je allemaal ja, ontstekingen. Daar word je ziek van. Maar ook je longblaasjes gaan kapot. Nou, hoe belangrijk is het? Op het moment dat je weet dat je dus die ziekte hebt... kan je daar uh, antibiotica antibiotica opnemen... Om, om die ontstekingen tegen te gaan. Ja, want Zij voelt leeftijd... zich dus nu veel beter. Op welke leeftijd komt het normaal uh, naar buiten? Nou, het, het goede is in de laatste jaren door onderzoek... doordat er voldoende geld is geweest voor onderzoek... is dat uh, het nu in de hielprikken wordt opgenomen bij baby'tjes. Waardoor ze dus al heel jong kunnen uh, ontdekken van... Hey, dit babytje heeft CF, waardoor je heel direct uh, met uh, medicatie kan starten. Waardoor je de schade in de jongere jaren kan beperken. Want uh, heeft onderzoek veel opgeleverd? Worden mensen met thijsluimzieken ouder dan 10, 15 jaar geleden? Ja, absoluut. Ja, ik, ik moet het even goed zeggen. Volgens mij is de laatste 10 jaar is de levensverwachting ook weer met 10 jaar toegenomen. Elk jaar neemt hij met een jaar toe. Ja, en ik, ik hoop dat dat nog zo doorgaat. Maar de sleutel om het probleem op te lossen... dat zit dus in Het foutje in het DNA hebben ze gevonden om medicatie te krijgen om dat foutje op te heffen of te neutraliseren, dat is er nog niet nee. en daar moet gewoon heel veel geld voor worden opgehaald. zeggen en jij hoopt met dat schaatsen geld op te halen. Dat is de gedachte. Ja, absoluut. En, en hoe levert dat geld op? Uh, iedereen is of heel veel mensen zijn bekend met de actie Alpe du VI. Nou, we hebben gezegd dat van hebben dan moet je zes keer de Albduwest op fietsen ja, voor de kankerbestrijding. Ja, exact. Nou, we hebben gezegd van we gaan iets dergelijks doen voor cystic fibrose. We gaan schaatsen op de Wijzenzee en we laten ons sponsoren per kilometer of met een vast bedrag en daarmee uh, halen wij geld op. En, en, en heb je al veel sponsors? Ik, ik, ik ben best tevreden, maar het is, nooit genoeg, hè. het is nooit genoeg. Maar kan je noemen welk bedrag of hoeveel mensen? Of... Nou, als je op de website kijkt van skate skate4air.nl... Uh, we zitten inmiddels op een bedrag is al gecommuniceerd van ongeveer 150.000 euro. Met z'n allen of jij alleen? Nee, met z'n allen. Met allen. Nee, alleen we, van... we, 100... we zijn nu met zeg maar 100 mensen. Ja. En ja, dat moet natuurlijk nog meer worden. En het doel is wel om dit de komende jaren ook echt te laten groeien. Doordat we echt substantieel <coughs> kunnen bijdragen aan het onderzoek naar cystic fibrosis. Dat is uiteindelijk waar het om draait. En is het bedoeling om dat geld te laten groeien of die 100 mensen te laten groeien? Want Allebei. ik begreep dat je in moest schrijven en dat dat beperkt ja. was. Dit jaar, we zijn het eerst, Dit is de first edition, zoals ze mooi heet. We <laughs> hebben gezegd 100 mensen. Um, Kijk, je moet, we willen het goed neerzetten en het moet de komende jaren groeien. Je kan nu zeggen: we gaan booming met heel veel mensen, maar het gaat nu ook om de kwaliteit. Het moet een goed evenement zijn en de komende jaren gaat het groeien. Ik heb op een lijstje heb ik 33 mensen die hebben gezegd... nou, ik wil volgend jaar wel meedoen. Okay. Als elke deelnemer dat nu heeft, dan zijn we uh, volgens jaar zeker met meer mensen. Maar uiteindelijk gaat het om hoe kunnen we zoveel mogelijk middelen genereren... om dat onderzoek te gaan ondersteunen. Jij zei net van, ik uh, ben bekend en ik vond dat ik mijn naam ook ergens voor moest inzetten. Of dat ik iets moest teruggeven aan de samenleving. Hoe, hoe, hoe kom je daar zo bij dat, dat je dat moet doen? Nou, kijk, wat je merkt is dat... Um, toch een bekendere naam, gezicht, stem, et cetera... Dat, dat, dat mensen daar eerder naar luisteren. En ik krijg zeer regelmatig verzoeken voor diverse stichtingen... om je daarvoor in te zetten. En ik vind het, het is zo vervelend om elke keer nee te moeten zeggen. Maar het is nu ook wel, ik heb me nu heel duidelijk aan de Systic stichting verbonden. Mm. Maar zeg, doe je dat dan omdat mensen steeds maar blijven vragen? Of omdat je zelf, terwijl je ook al nog een topsport deed... zelf al dacht van nou, ik moet ook iets teruggeven? Nou, ik vind, ik heb door mijn sport... Heb ik, ze mezelf, heb, ik een, heb ik een hoop teruggekregen en ik vind dat ik daar ook weer wat voor terug mag doen. Ja. En ik vind, dat, ik vind dat mijn maatschappelijke plicht... Ik bedoel, als je, um, ik merk het nu toch ook alweer met de uh, funding voor skate for air dat mijn naam en mijn gezicht en mijn aanwezigheid soms gewoon weer meer geld oplevert. Nou, laat ik dat op een goede manier tussen haakjes maar even misbruiken. Maar ik vind dat ik dat ook graag kan doen. Laat mensen daar dan ook van profiteren. Want topsporters zijn egoïstisch. Sterker nog, dat moeten ze zijn, heb ik wel geleerd. Ja, je moet egoïstisch, egocentrisch. Op de momenten dat dat, daar, dat dat moet, moet dat zeker. En zodra je klaar bent, mag je weer gewoon uh, sociaal worden? Nou, ik vind dat je dat zelfs moet zijn. <laughs> Nou, ja, je, dat, ja, egocentrisme en sociaal zijn gaat niet zo goed samen, toch of wel? Nee, maar ik denk dat je er heel erg verschil moet zien. Kijk, voor mijn sport, nou ja, over lijken vind ik een heel slecht woord... maar daar moet je alles voor doen. Als jouw, jouw vriendin wilde wandelen op zondagmiddag... zei jij, uh, ga maar alleen, ik moet op de bank uitrusten. Ja, ik heb mezelf daar zo... Ik, ik ben aan het rusten, dat is goed voor mij. Um, nou, dat is een keuze voor die je maakt als topsporter. Kijk, op het moment dat je echt maatschappelijke betrokkenheid hebt... van jo Jochem, kan je dit of dat doen? Ja, dan kijk je als schaatser van, past het in mijn programmering? Nee, past het niet in, helaas. Hm. Tegenwoordig ja, heb ik niks meer met programmering nee, Maar was je je ook toen al van bewust van... er komt een moment dat ik iets, wel iets meer voor die samenleving ga betekenen? Ja, ja, absoluut. Ja? Want dat ja, vind maar... ik al heel bijzonder dat je dat wel realiseert. Je kan niet ja, dus denken ik van ook... ik ga voor die sport. Ik, ik ben in 2004, heb ik zelf nog een stichting gestart... Sportop voor de begeleiding van jong sporttalent. Mijn idee, maar met een heleboel andere oud -topsporten. Omdat ook al die oud-topsporters zoiets hebben: van, wij hebben lol aan sport. Mensen genieten van ons. Maar wij willen ook weer wat terugdoen voor jonge sportelen. Dus ik vind, die gedachte moet je wel hebben. En je moet het ook echt wel vanuit je hart doen. Anders, uh, anders houdt het niet anders, vol. ze nee, wordt nee. een wassen neus. Dat slaat ook nergens op. Je zei net: we moeten het evenement zorgvuldig opbouwen. Toen dacht ik: had je dat met je carrière maar gedaan? dan had ik misschien nog meer kunnen winnen. Ja, <laughs> want je bent heel snel gekomen. Heel snel alles gewoon wat er te wonnen viel, winnen viel. Maar daarna was er niet meer zoveel van over. Nee, ik ben, ik ben nog Europees kampioen geworden in 2005. Maar het is wel inderdaad... Uh, met de kennis die ik anno nu heb, zoals ik hier nu zit als ik die zes jaar geleden had gehad, of vijf jaar geleden... dan denk ik dat ik misschien nog wel had geschaatst. Ja, Door schade en schande ben ik rijker geworden. En juist die ervaringen probeer ik wel meer met mensen te delen. Want ben jij echt, heb jij te hard getraind in het begin van je carrière? Uh, niet in het begin van mijn carrière, met name aan het einde. Ik denk dat, uh, en de waarheid zal misschien ergens in meer liggen, maar zoals ik naar mijn eigen carrière kijk... dat ik aan het eind zoveel voor mijn sport heb gedaan... omdat ik dacht, zo ben ik ook kampioen geworden. Dat is dus goed voor mij. Dat ik te weinig heb stilgestaan bij het feit dat... Ik zelf verander en ik daar dus eigenlijk mijn eigen leven op aan moet passen. Maar ook doordat je ouder wordt, je, uh, je kan wat minder aan de fysiek. Ja. Maar ook de mentale belasting. Als je eenmaal alles hebt gewonnen, wil je blijven winnen. Dus je gaat veel eerder lopen malen in je hoofd van... waarom lukt het nou niet? Nee. Vind je het daarom goed dat Sven Kramer bijvoorbeeld even gestopt is? Ja, wat voor dan ook? Ik vind het een voorbeeld van wat een, hoe een topsporter... met zijn topsportcarrière omgaat. Uh, ja, maar hij is geplaceerd, officieel. Het is een combinatie van, natuurlijk. Ja, ja. Hij, is, hij was niet fit en daarna kwam er een blessure bij. Ja. Ook dat heeft absoluut invloed op elkaar. Uh, maar je zal af en toe op de rem moeten trappen. Anders hou je het niet vol om continu, volledig, misschien soms wel egoïstisch of egocentrisch... met je eigen, of je eigen leven te rijden. Oh ja, dat hou je zo lang een periode, hou je periode niet vol. Nee, en, en, en dat is iets, daar heb ik mijzelf wel absoluut op verkeken. Dat ik denk, uh, als neem ik... je dat jezelf kwalijk of, of ook de mensen om je heen? Nee, ik neem het mijzelf niet kwalijk. Ik neem het de mensen om me heen ook niet kwalijk... omdat het een hele bewuste keuze is geweest. Dus ik heb heel bewust... die zondagmiddag bleef ik op de bank zitten. Lekker rusten, lekker relaxed. Ja, dus niet. Maar ik, ik wil ik wandelen. Dat, ik had dus veel meer gevoel moeten doen van, nou joh, ik ga lekker wandelen. Want ook geestelijke ontspanning, geestelijke ja. rust, zorgt voor fysieke frisheid. Je noemt net al de organisatie Sporttop, dat is een van ja. de organisaties waar jij actief in bent. Ja. En dat, dan, dat is de plek waar jij aan jonge sporters vertelt van, ja. gun jezelf ook een beetje vrijheid en uh, ja, maak het, het niet te gek. Ja, het, het, het stomme is, als je me net uh, in 2007 had gevraagd, toen ik uh, net was gestopt, als juf, nou, voor je dat is topsport dan moet je alles voor je sport doen. En naarmate je ouder en wijzer wordt, zeg je dan maar, um, realiseer me dat met name het welzijn... Als sporter, als mens, met name aan het einde van je carrière. en ik denk ook zeker bij talent, bij jongeren moet je ook zeggen... misschien nog wel wezenlijk is dan dat enorme blinde blijven trainen. Want ergens moet je, kun je dat optimum zien te vinden. Maybe you've asked me to here to tell me... that you wanna try and work it out.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 Stop touch me, I drink too much. Maybe that's the truth.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 Jonathan Jeremiah met Lost. Wie had ze gedacht? Journal, wereldweek. Met Peter van Ham van het Instituut Klingendaal. Zaterdag werd de Nederlandse-Iraanse Zahra Baghami in Iran opgehangen. Tot grote woede van minister Rosenthal van buitenlandse zaken. Maar volgens Thomas Erdbrink, correspondent in Iran, had Rosenthal meer kunnen doen om de executie te voorkomen. Minister Rosenthal uh, reageert nu heel emotioneel, maar hij zegt daar niet bij dat hij zelf verschillende, op verschillende momenten uh, ze geen contact heeft gezocht met de Iraniërs, terwijl hij dat wel kon, op hoog niveau zelfs. En uh, daardoor konden zijn uh, ambtenaren feitelijk ook niet um, ja, handelen om, uh, mevrouw Bahrami, middels stille diplomatie uh, strafvermindering te krijgen. Feitelijk uh, ja, raakt die hele organisatie verlamd als van bovenaf geen stappen worden gen genomen. Ja, Thomas Erbrink, correspondent in Iran voor diverse media. Ja, Peter Van Ham, dat zijn nogal wel behoorlijke beschuldigingen van Thomas Erbrink. Hoe kijk jij daar tegenaan? Um, ja, kijk. Het is natuurlijk een hele moeilijke situatie met die stille diplomatie. Uh, we weten uit, uit, uit uh, andere keren dat het ook um, succesvol is geweest of niet succesvol. Als het succesvol is, dan zeggen we, goh, wat, wat, wat, wat goed dat het achter de scherm is gebeurd. En niet uh, aan plein publiek uh, met, de, met de megafoon. Als het niet succesvol is, zoals nu... Dan, dan wordt het natuurlijk gezegd, ja, hadden we het toch op hoog niveau, uh, publiekelijk, uh, via de Europese Unie, het Europese parlement aan moeten kaarten, via de media, hadden we hoger en, en, en, en luider en duidelijker moeten spreken. Uh, dus ja, het is eigenlijk een, een, een, een, een hele moeilijke afweging die zo'n minister moet maken. Wat ik wel uh, treurig vind, is dat er inderdaad bepaalde mogelijkheden tot contact zijn gemist, blijkelijk. En die werden ingegeven door het idee van ja, we hebben sancties tegen Iran, dus uh, die, uh, dat privévliegtuig van die minister die zou een halverwege ergens moeten stoppen en moeten tanken. En ja, niet. was een minister die, die zou hier komen, maar ja. dat kon niet vanwege die sancties. Zo is het. En, en dan is het natuurlijk een, een beetje een afweging die je moet maken. Wil je zo'n man spreken, om misschien de laatste kans aan te grijpen om inderdaad deze, ja, deze Nederlandse mevrouw... Uh, van, van een doodstraf af te houden, wat natuurlijk een ontzettend zwaarwegend iets is. Of hou je vast aan die sancties? Nou, de minister heeft blijkbaar dat laatste gedaan. En achteraf ja is het natuurlijk duidelijk dat er iemand zou roepen, dat had hij niet moeten doen. Nee. Ja, dat is duidelijk. En dat is nu deze, deze journalist geweest. Ja, ik vind het altijd heel erg moeilijk, hoor. Want laten we eerlijk zijn, als een land als Iran... Hè, dat is een, een schurkenstaat in alle opzichten... die uh, executeert per dag drie mensen. Drie mensen, al maandenlang. Mm -hmm. Elke acht uur één, hoor je. Ja, het zijn dus drie per dag. gewoon aan gewoon een rooster. Is ook, nou ja, bij wijze van spreken, als je het zo wilt zeggen, dan is dat gewoon zo. Um, en nu is er een Nederlands onderdaan ook bij... Um, en om nu dan de vinger naar de minister te wijzen, vind ik, niet, nee. vind ik niet, niet Zullen we even naar de minister luisteren? Die reageerde vanochtend op Radio 1 op de kritiek. U mag ervan uitgaan dat wij alle middelen... die we tot onze beschikking hadden en hebben... hebben ingezet op alle mogelijke niveaus. Uh, we hebben ook via de Europese Unie... Hebben we op alle mogelijke niveaus uh, actie ondernomen. Dat je stille diplomatie op dat punt bedrijft... betekent dus ook dat die al die verschillende contacten niet uh, naar buiten komen... en ook niet worden doorgegeven aan uh, anderen, ook niet naar journalisten. Ja, Rosenthal zelf zegt eigenlijk een beetje wat jij net ook al zei, Peter... van stille diplomatie is nou eenmaal per definitie stil. Dus dat weten we dan ook niet. Nou, je, wat je wel kunt zeggen is... kijk, dat, dat is nu dus een flagrante mislukking geworden. Dat is uh, heel duidelijk. Uh, is het nu niet aan de tijd om uh, in de toekomst... want er komen nog meerdere gevallen zoals deze... en we mogen natuurlijk ook uit pure mensenrechtenoverwegingen wel geluid maken wanneer daar inderdaad zoveel ja, mensen dus daar worden vermoord. Moet want zo is het gewoon. Anders, ja. Is het niet aan de, aan, aan de tijd om, om inderdaad nu luid aan de bel te trekken en zeggen van... ja, dit kan niet zo langer. En Iran is dus een gewoon schandalige schurkenstaat. En dat moet nu maar eens een keer duidelijk worden. Maar dat zegt de taal nu wel. Ja, dat, ja maar dat is wel zo. En uh, het, het punt is alleen dat... Uh, om wat voor We moeten even ook... onderbreken, want er is een spookrijder gesignaleerd. Rijdt u op de A6 van Muiden naar Emmeloord, dan komt u bij Lelystad een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal... Gaat rijdt u op de A6 van Muiden naar Emmeloord. Dan komt u bij Lelystad en spookrijder tegemoet. U luistert naar Dit is de Dag. Wij praten over de zaak Sarah Bagrami. Ik wil even naar u, mevrouw Stine. U heeft ook op ambassades gewerkt, dus u ja. weet ook al een beetje hoe het ga, daartoe gaat. Uh, in deze kwestie wordt dus uh, de minister beschuldigd van niet uh, adequaat optreden... en dat daardoor de ambassade ook niet zijn werk kon doen. Hoe kijkt u daar tegenaan, tegen dat soort beschuldigingen? Ik vind dat die beschuldigingen goed moeten worden uitgezocht door de Tweede Kamer. En dat we daar niet over moeten babbelen op de radio. Natuurlijk kunnen we een analyse proberen te maken, maar dat weten we niet. En wij ik vind babbelen echt... niet, wij praten... <laughs> wij voeren hele serieuze gesprekken met ja. deskundigen zoals u. Dat, uh, dat begrijp ik heel goed, maar ik vond vanochtend... en ik werk gewoon ook op, op Facebook dat mensen zich er erg aan storen. Hm. Um, ik, nou, excuus daarvoor. Maar het speculeren van wat de minister wel of niet heeft gedaan... dat vind ik echt... Te lastig in dit geval. Okay. Ik kan wel in algemene zin een antwoord geven... Mm -hmm. dat uh, het helpt diplomaten als er hele gevoelige zaken zijn... zoals kinderontvoeringen of inderdaad Nederlandse gevangenen... als de minister op topniveau uh, alles uit de kast haalt. Nou, of dat op dit, op dit, in dit geval gebeurd is, dat vind ik dus echt aan de Kamer... om er met, met Rosenthal over in gesprek te gaan. Ik begrijp inmiddels dat D66-fractie daar Kamervraag over heeft gesteld... en ook een verzoek heeft gedaan om een uh, vertrouwelijk overleg... En dat lijkt mij echt de eigende plek om uh, met uh, meneer Rosentaal hierover te maar praten. Maar ja. als, je, als je, want uh, Thomas Edbrink die roept niet zomaar wat. Die heeft het uh, wel onderbouwd ook. Die zegt van, Rosentaal heeft zich niet ingezet om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken te ontmoeten. Geen open brief, geen pleidooi. Ook niet dat de doodstraf was afgekondigd. Rosentaal is niet naar Iran gegaan. Hij heeft geen invloedrijke Iraniërs gesproken. Uh, het ministerie heeft geen diplomatiek spel weten te ontkekenen. Nou, als je dat optelt, kan je dan toch niet nu al zeggen van, er is wat een en ander misgegaan? Of zegt u, ik vind dat toch te vroeg? Ja, ik denk dat meneer Roosenthaal uh, Iran op een bepaalde manier ziet als echt één groot probleemland waar eigenlijk gewoon bijna niet meer mee te praten valt. En als dat inderdaad uh, de houding is geweest, dan zou hij misschien kansen gemist kunnen hebben. Maar dan blijf ik erbij dat dat uh, iets is wat gewoon echt uh, ja, door de Kamer. Uh, Daar moet hij flink voor over aan de tand gevoeld worden. Oké, okay, dat is eigenlijk Peter? Nou ja, kijk. Is het dan geen probleemland? Dat is mijn vraag natuurlijk. Ik vind dat bijvoorbeeld uh, wat, wat Geert Wilders zegt. We moeten die, die uh, ambassadeur uit Iran maar eens eventjes terugsturen naar huis. Misschien is dat een uh, goed publiek statement. Uh, dat lijkt me wel een goede gedachte. En dat zou inderdaad ook uh, een overweging waard zijn. Ik vind, is dat niet schadelijk voor toekomstige tuurlijk zaken? Tuurlijk is dat hartstikke schadelijk. Maar nee, we voor hebben toekomstige toch net... Nederlandse slachtoffers die daar in nou, de cel ja, zitten. Dat, dat, dat, dat weet ik niet. Maar waar het om gaat, is, we moeten natuurlijk ook een duidelijk statement maken. We kunnen natuurlijk elke keer wel zeggen, ja, we proberen de stille diplomatie. Dat hebben we nu blijkbaar geprobeerd. Dat is niet gelukt. Uh, het is ook aan de tijd denk ik om, ook, hè, samen met Europese landen, want het is niet alleen een Nederlands, uh, Nederlands probleem, om dat publieke statement nu te maken. Want Iran is wel degelijk een, op alle fronten nou, een groot probleem. Staat. Ja, en We, we hebben hier bij... ook een hele grote Iraanse gemeenschap zitten, die eigenlijk nu door de opmerkingen en daar maak ik me echt zorgen over, dat Rosenthal min of meer heeft gezegd, jullie moeten hier nu maar even koest houden en niet naar Iran gaan. Oh, ja. Stel dat ze dat wel zouden doen, wat krijgen we dan voor een discussie? Dan hadden we maar naar meneer Rosenthal moeten ja, misschien wel. Okay. Onze tijd is op, want onze dichter bij de dag zit klaar. Bruin, ja. kom er maar in. Schuif gezellig aan, laat je speelgoed staan. Het blauwe vogeltje van Twitter danst met een wit plastic tasje... tussen de tanden voor een Egyptische tank. Traag volgt de loop het gehip van het blijde beest... dat plotseling de tank kantelt. Een grote gele pino kruipt uit een put onder de tank vandaan... krabbelt aan zijn kop en begint een voorzichtig dansje... met zijn blauwe broeder. De toeschouwers met knuppels in hun handen, soldaten en politiemannen... krabben collectief aan hun pluizige baarden. Twijfelen of ze de oranje poten van de gele pino moeten breken of strelen. De lachband wordt niet gestart. Het applaus blijft uit. Dan komen de vrouwen de deur uit en beginnen met handgeklap... en gekletter van vingers in balen de dansende vogels te dirigeren. Ik zou willen schrijven dat alle toeschouwers elkaar vervolgens in de armen vallen... Maar ook ik krijg het na dit idiote mijn pen niet uit. Dankjewel, Cheer We zetten jouw gedicht op onze website. Dit is de dag.nu. En we bedanken de gasten hier aan tafel: Petra Stine, Jochem Uitenhagen en Peter Van Ham. En straks, uh, na het nieuws van drie uur, kunt u gaan luisteren naar een reportage over Polen in Nederland die onder slechte arbeidsomstandigheden hun werk moeten doen. Tot zo.